De Marx Brothers Radio Show Advocatenkantoor, Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag alweer deel 23, ik heb mijn wagen volgeladen. Wie? Wie zegt u? Oh, oh, meneer Moody. Ja, ik kan u nauwelijks verstaan. hè? Oh ja, ja hoor, de heer Fly wil heel graag spreken, ja. Komt u elkaar eindelijk eens een keertje in het echt tegen, hè? Wat zegt u? Ja, oh ja, hij het echt naar uw komst uit te kijken, ja. Ja, hij is nu op kantoor, dus u komt dan zo spoedig mogelijk. Fijn, tot straks. Miss Dimple. Ik ruik iets. Rook. Zit u te roken, mis Dimpel? Ik? Roken? Hoe komt u daar nou bij? Dan ben ik het zeker zelf. Of het gebouw moet je brand staan natuurlijk. Ja, maar meneer Flywheel, u hebt een sigaar in uw mond. Ja. De verklaring zit recht onder mijn neus. Hoe is mogelijk, maar goed...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 Mijn naam is Moody. Ja, dat weet ik. Ja, nee, kijk. U krijgt nog 300 dollar van me. Maar die kan ik op dit moment onmogelijk ophoesten. <lacht> ja, ja, meneer. Toen u dat zei, van die crediteuren, die menselijkheid moeten tonen in deze moeilijke tijden. Toen haalt u mij de woorden uit de mond. Nou, die sla ik er zo weer in, hoor. Kom, Moody. 300 dollar, handje, contantje, of je zit binnen het kwartier in de gevangenis. Oplichter. Maar die ik kan u echt niet betalen. Echt, dat is de zuivere waarheid. Ze zeggen wel eens dat de waarheid pijn doet, Ravelli. Maar deze waarheid wordt mijn dood. Oké, okay, Bas. Heren, heren, ik ben absoluut blut. En u kent toch het spreekwoord?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 Tot ik mijn schuld met uw vereffend heb, laat ik een busje bij u achter als onderpand. Wat zegt u daarop? We krijgen een automobiel van u, dat is mooi. Maar Blijf jij de buiten, valley? Luister eens, Modi, wat is dat dan wel voor een auto? Hij, hij, hij staat pal voor uw deur geparkeerd. Oh. Het kenteken is X1313. Hier zijn de sleuteltjes.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 We konden er makkelijk onderdoor. Wat is dat nou voor een onzin om door het rode licht te rijden? Ik wist ineens weer wat rood betekent. Gevaar? Wouden ze vlug mogelijk doorheen. Uh, ga Hup, met die ark. En ga voor Anke, als je ergens land ziet. Goh, voel me net noach. Alleen had die van alles twee aan boord. En ik zit hier met maar één idioot. Trek het je niet aan, baas. Misschien kunnen we nog een maatje voor u oppikken onderweg. Kijk naar nou dat stomme mens. Het zo maar over, zie je daar? Pas op, Aveli, voorzichtig! Spring toch zij! oud dametje! Ik heb er niet geraakt, baas. Als je snel keert, kun je het nog eens van de andere kant proberen. <lacht> oh nee, jammer, ze is al aan de overkant. Nou, dan rij ik maar gewoon rechtdoor. Waar zullen we nou eens heen gaan? Waar wilt u heen? Nou, met jou achter het stuur wil ik het liefst naar bed. Oké, okay, baas. Als ik daar die zijstraat in ga, ben ik pal bij uw huis en dan kan u naar bed. Niet die straat in, de valley! Je zag dat bord nog wel.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 Ja, dan staat dat tenminste een bord met bus En daar staan ook allemaal dames bij, zie je dat? Waar zouden die nou op wachten? Nou, volgens mij is dat het ontvangstcomité, Ravelli. Nou, dan zullen we hier maar stoppen. Oké, okay. dag dames. Dat was een mooie landing, hè? Dag, dag, dag. dat? dag, het ja, yeah. ja niet, Zie je dat baas? Ze moeten ons wel hebben. Ja. Oh. Het hele zwikkie gaat de bus in. Oh. De chauffeur. Iedereen is binnen. Rij je Ga je erop op? Wat? Ga Stop, stop, stop! En net riep u nog Waar? Ja, Waar? maar Waar? Waar?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 Ja. Ja, ja. Oké okay, dames, dan kijken jullie nou gezellig naar buiten en zodra je een gids of een bode ziet, roep je even. Ja nee, Want dan stop ik en dan kopen we er gids. Ja, nee, maar ik sta erop dat er een gids komt. Daar hebben we toch zeker voor betaald. Goed mevrouw, mevrouw, mevrouw, mevrouw, u wilt een gids goed hoor. Zal ik u ook een gids krijgen Kijk uit de Havro-bode? Want u waarschijnlijk de eerste die het zal betreuren zeg. Dames en Ravelli,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 Het meest lage en gemeene viaduct dat ik ooit ben tegengekomen. Tegen mijn hoofd knallen terwijl ik er met mijn rug naartoe sta, zeg. Maar goed, waar was ik gebleven? U stond op die stoel, Paul, naast mij. Nou, ik zal er maar weer van het begin af aan beginnen, hè? u dat ik de bus moet keren en dat we nog eens onder dat viaduct doorrijden? Ja.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 tegenover de minderwaardige seksen? wat een afschuwelijke belediging. Alsjeblieft. Hou je waffel dicht, je kletst te veel. Dat ja, is toch hetzelfde wat ik ook zei, baas. Weet ik, in, maar jij zei er geen alsjeblieft bij. En, en, en, wordt word niet goed, hoor. Ik word niet goed voor al uw gezwets. Terwijl we notabene bus hebben gehuurd... Plezier, ...om een plezierige toeren door de stad te maken. Ja, u spelt ons helemaal niks. We, heb, we hebben u net verteld uw mond te houden. Wat wilt u nou nog meer? Goed, mevrouw, als u dan verder ook maar zwijgt, hè? Ziet u dat gebouw daar? Welk gebouw. Links daar, met al die schoorstenen...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 Nee, dame, volgens mij was het een goedere trein. Wilt u nou geloven dat ik op dat ene moment tien jaar ouder ben geworden? Niet overdrijven, dame. Zo oud wordt geen sterveling. Goed, Goed Ravelli. Wat dacht je ervan dat we nou eens zouden stoppen en omkeren? Maar dat gaat echt niet, Bas. Ja, maar een minuut geleden ben je toch ook gestopt? En toen heb je hem toch ook weer aan de praat gekregen. Ja, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat gedaan heb, Bas. Nou, dit is echt ongelooflijk. Ondoelaatbaar, ondenkbaar. Ontdekenzeggelijk. Maar als ik de keuze had tussen het stoppen van de bus of van uw mond, dan zou het nog wel eens heel moeilijk kunnen worden om te kiezen. Maar kijk nou eens naar buiten. Het wordt al helemaal donker en we rijden ergens in de jungle. En moeten u eens achterom kijken. Daar is het zelfs aardedonker. en dat komt razendsnel deze kant op. Verschrikkelijke storm die eraan komt, denderen! Waar, dame, waar ziet u die storm, hè? Daar ben ik mee. Die erom kijken. Hou je oog op de weg. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om je bus stil te zetten, hè? Baas, ik zeg het liever niet omdat als ik zoiets zeg, jij dan altijd onmiddellijk boos wordt. Maar eh, ik geloof dat ik een elektriciteitsmast omver heb gereden. En nogal wat schade heb gemaakt, man. Geef erom. niet hoor, Ravelli. Het is gelukkig niet onze elektriciteitsmast. Hè? Had u niet kunnen uitkijken? Hoe moeten we nu verder? Ravelli, misschien is er wel iets met je uitlaat. Oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Vijf kilometers van huis in de regen. Dat is te limit. Wat is het verschil? Het regent thuis ook hoor. Maar we worden drijfnat, chauffeur. We worden allemaal ziek. Dat toch niks vergeleken met de glap die je krijgt als, als je onze rekening straks ziet? Ja, maar u kunt toch op zijn minst dat kan pas schuifdak dicht doen? Ja, daar heeft ze gelijk in, Ragnelli, ja, hè? Ja. Een dicht dak bij regen weer hoort tot de standaard service, oh, hè? Hier, pak jij nou de linkerkant. En de rechterkant. En de voorkant en trek hem maar. Ik kijk wel of het goed gaat. Fijn dat u kijkt of het goed gaat, baas. Maar misschien zou je ook een handje kunnen helpen. Ik een handje helpen? Met die liesbreuk, waar ik vijftien jaar geleden aan geholpen ben? Neem me niet kwalijk, baas. Ik begin wel te trekken. Heel goed, Ravelli. Ja, ja, zo gaat hij goed. Kallou aan, voorzichtig. Denk aan mijn operatie. Ja, weet je We zijn nat tot op ons hemd. Ja, wie trekt er nog met dit weer zijn jurk uit? Oh, jezus. Ravelli, Ravelli, pas op. Het schuiftak! Oh, oh, oh. oh, het is op ons Nou liggen jullie drogen. nou is het weer niet goed. We, het weer is zeker niet goed, baas. Maar wat hebben die onderwijzerinnen ermee te maken? Ja, die liggen onder een dak te mouwen. Het is net een groot circus. Kijk eens of je nog pinda's hebt. Oh, wat Oké, okay, oké. Okay. Ja. Zo. Dat lucht op, hè, dames? Wilt u wel geloven dat ik echt een moment dacht dat we ons wilden vermoorden? Ze is gek, baas, maar wel met goede ideeën zo nu en dan. Ja. En kijk eens naar de weg. Het water heeft alles overspoeld.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 Jullie kunnen harder, huppel. Hup. Als we straks weer een lamp kunnen, dan mag jij me op een oorlam tracteren, Raveli. Allee, allee, dames, huppel. Oorlam, als we ooit weer veilig thuiskomen, word ik helemaal lam. Nou, kijk, in verder. Wat doen jullie geen meter meer? Oké, okay, dames, dan rest jullie nog maar één ding. Hoe oncomfortabel ook, ga dan maar naar huis lopen. Lopen! te zien dame hebt u dat in het verre verleden meer gedaan oh! U heeft geluisterd naar aflevering 23 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio vuileton, advocatenkantoor Flywheel, Seister en Flywheel en de bewerking was van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel, advocaat van Kwaaier Zaken, Pieter Lutz als Emanuel Ravelli zijn diefjesmaat, Maria Lindes is Misdimpel de secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Angelique de Boer, Leontien Keulemans, Elsje Scherion en Allard van der Schier.